Michel Koenen met het NOS-journaal. GroenLinks en PvdA willen hun samenwerking de komende jaren uitbreiden en verdiepen. Maar of dat zal leiden tot een fusie is nog niet duidelijk. Op het congres in Apeldoorn was de centrale vraag hoe het verder moet. De besturen van beide partijen moeten over twee jaar bepalen hoe de samenwerking er uiteindelijk uit zal zien. Bij zowel GroenLinks als P van de A steunt ongeveer 80% van de leden het proces van samenwerken. En toch blijven er grote meningsverschillen. Zo is er binnen GroenLinks veel steun voor de Palestijnen. Terwijl de P van de A van oudsher meer pro-Israël is. Na ruim 40 uur is een grote Israëlische inval in een Palestijns vluchtelingenkamp voorbij, meldt het Israëlische leger. Bij de actie zouden tien mensen zijn gedood. Onder hen zouden een lokale leider van islamitische jihad zijn en vijf andere leden van, drie, van die terreurgroep. En de beweging heeft de dood van drie leden bevestigd en ook zou een tiener zijn gedood.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 En de Protestantse Kerk Nederland wil dat alle medewerkers die regelmatig met kinderen en kwetsbare mensen werken, een verklaring omtrent gedrag hebben. Dat meldtrouw. De verplichte verklaring moet misbruik binnen de kerk tegengaan en gaat in vanaf 1 juli volgend jaar. Het weer nog vanavond en vannacht minder neerslag, maar het blijft niet helemaal droog. Valt ook mogelijk wat natte sneeuw, vooral in het Heuveland in het zuiden. Het koelt af naar 1 tot 4 graden. Morgen dan is de zon wat meer te zien dan vandaag en valt er ook minder regen. Het blijft wel fris voor de tijd van het jaar met een graad of 10. En ook de komende week blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate.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 visite de zaterdagavond berucht en beroemd het feest kan beginnen want wij zijn nu binnen wat wordt het een chaos, een chaos vannacht visite, visite een De kater komt later vandaag. Rox van Driel. En het zal waarschijnlijk zo wel gebeuren. Want uh, ja, ze is er jaren vandaag. Dus uh, vanaf deze kant uh, van harte gefeliciteerd. Wij gaan verder met uh, René Vroger. En uh, hij bedoelde over calling out your name. Oh baby. It felt so good being near you. I really miss you. And tell me down, Where on earth did you go? Blijf nog even lekker aan die uh, radio luisteren natuurlijk tot uh, 7 uur entertainment voor u. Vanaf deze kant eet smakelijk. En dat allemaal uh, vanaf de tolweg 10a. Wij gaan naar Serces, uh, naar En hebben het over de duivel in haar ogen. Entertainment voor u. Tot, uh, tot de klokjes van 7 uur dus. En ik zou zeggen, blijf lekker bij. Straks nog de drieën bedrijven. voor En uh, ook uh, nog uh, de verzoekparade natuurlijk. Heb haar nooit eerder gezien Hoe ze praten is niet van hier Doet alles op haar eigen manier Komt zij te film misschien Iedereen die draait om haar heen Iedereen wil er voor zich alleen Ze dansen speelt met je hart Zonder dat je doorhoudt Zonder dat je door het verhaal zegt je aan. je dora is een Versus Nasseri en Duivel in haar ogen. En deze man is momenteel uh, heel erg populair aan het worden hier in Nederland. Teddy Swims en Dawes.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 with gay okay. spot of how you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 Dat was Jan, Dawes en Teddy Swims hier bij CFM Entertainment For You. We gaan uh, nog één plaatje draaien en dan uh, gaan we eventjes naar Corleone. Die gaan we even bellen natuurlijk vanwege zijn nieuwe single. We gaan even naar uh, Quido van der Graaf en hij hebben over Laat de Liefde winnen. En als het goed is, is dat uh, de nummer 5 van de Entertainment For You, dus op 5 momenteel. Van de maand april natuurlijk. De Nieuwe staat maandag weer online voor de maand mei. Ik zie het in je ogen, je bent verder weg dan ooit. Er is zoveel veranderd, maar er is toch zoveel moois. Ik wil er echt voor vechten, maar vecht jij dan met me mee? Wat we samen hebben, is groter dan de zee. Vergeven en vergeten, Nee, dat doe je zomaar niet. Maar ik wil nog zoveel geven, ik hoor. Geslopen. Al die twijfels en die angst, nee, hij wilde niet geloven dat er een toekomst voor ons was. Verleidingen, beloftes waren voor de soms te veel. Ze bleken toch niets waard, alleen de liefde bleef nog heel vergeven en vergeten. Doe je zomaar niet. Maar ik wil nog zoveel geven. Ik hoop dat die jij... Gebellet hier bij uh, CFM Entertainer View, De die onder 6, Laat de liefde winnen Guido van der Graaf En uh, ja De nummer 5 dus in de Entertainer View You, Dutch 5 In uh, ja, april En aan de telefoon hebben we Cor Leone. Cor, een hele goede avond Hi, een hele goede avond Goedenavond, man, hoe is het? Ja, het gaat goed. Het, ja, gaat goed. het je zonnetje je is gelukkig weer overwege de dag teruggekomen. Oh, ik wou net zeggen, zit je in de tuin? <laughs> nee, ik zit gewoon lekker okay. binnen wel, maar ik ben in ieder geval blij dat de zon weer een beetje schijnt. Ja, nou, hier nog niet, maar misschien ja. komt hij nog. Ja. Ik hoop het. Ja, ja <laughs> ik, ik, ik bedoel, het zou een beetje jammer zijn dat we hebben, uh, vanavond uh, de, de bloemenkorso hier al uh, in Heemstede ja. natuurlijk. En uh, ja, het zou een beetje zonde zijn Haarlem dat het allemaal een beetje in het water valt. Ja, nou wel of, dat is ja, zeker waar. Maar ja, ja, ja, ja hopen doet leven, zoals ze zeggen. Ja, ja, ja, ik, ik, ik blijf hopen. Hé, <laughs> <laughs> hey, maar ja. Uh, ja, jij bent jongen. dit is voor mij. Ja. En uh, ja... Yeah. Ja, hij is heel, hij is heel leuk. Um, ik heb hem um, het, eigenlijk geschreven toen de tijd voor mijn, uh, voor mijn nu ex-vriendin. Uh, we woonden heel ver uit elkaar. En, uh, maar ja, dan denk je heel veel aan elkaar natuurlijk, omdat je elkaar weinig ziet. Ja. Toen dacht ik van, nou laat ik een, een mooi liedje maken. Waarin ik dus eigenlijk aan haar vertel van, hey, als ik niet bij je ben, dan wil ik bij je zijn en ik denk aan je. en uh, Maar ja, liefde is helaas niet voor altijd. Uh, maar het liedje dus wel in dit geval. Ja. Dus uh, daar, daar doen we het maar mee, even dan. Ja, uh, ik bedoel, uh, was het ver? Uh, ver als in, ver weg? Of... Ja? Ja, nou, um, zij wonen in Apeldoorn en ik woon in de omgeving van Rotterdam. Dus dat is, ja, dat is anderhalf uur rijden. Ja. En dat gaat je toch op een gegeven moment wel opbreken. als je elke keer heen en weer moet en zo. Dus uh, ja, met de tijd uh, was dat niet echt meer werkbaar. Ja, maar je weet toch, de je weet aanhouden wind. Ja, nee, dat is zeker waar, dat is zeker waar. Maar ja, goed, dat moet al op een gegeven moment wel van twee kanten komen. Ja, inderdaad. En, uh, nou ja, goed, weet je, dus, nou, we zijn wel gewoon als vrienden uit elkaar gegaan. Uh, maar goed, wat ik zeg, het liedje is in ieder geval voor altijd en het is echt een heel leuk liedje, dus daar ben ik in ieder geval heel blij mee. Ja, maar zij weet het ook, of niet? Ja, ja, ja, ja nee, dat weet zij ook, tuurlijk. Ja, nou, heel veel, eigenlijk alle liedjes die ik schrijf, want ik schrijf alles zelf. Ja, ja. Het is altijd autobiografisch, dus alles is wel vanuit een, een, een plek van mezelf gekomen, zeg maar. Oké. Okay. Oké. Okay. Hé, hey, maar ja. uh, Buiten dat uh, hoor, uh, Jij trok uh, voorheen natuurlijk op uh, onder uh, andere namen. Ja, ja, ja, ja, dat klopt. Ja, ik heb voorheen heel veel gedaan in de hiphop scene. Ja. En uh, dat is eigenlijk ook echt waar mijn roots liggen. En zo ben ik ooit begonnen om uh, ja, het vlammetje te krijgen om, om, om mooie liedjes te kunnen schrijven. En, uh, maar toen kwam er een moment waarin ik dacht van ja, ik, ik wil toch um, ja, op een andere manier aangekeken worden. En misschien wat serieuzer genomen ook. Ja, ja. En uh, nou, ja, toen gewoon besloten om een andere naam te nemen, want ik heet echt gewoon Koor. Ja. En uh, Leone betekent leeuw in het uh, Latijn en Cor betekent hart. Dus dan krijg je leeuwenhart. Ja. Dus ik dacht, hoe vet is dat? Om dan gewoon, uh, hè, dan zeggen mensen gewoon hé hey, Cor. En dan als ze dan zijn naam Corleone zeggen, ja, dan zeg je ook gewoon eigenlijk nog steeds mijn naam. Ja, kun uh, je Don Corleone ja, <laughs> Ja. Precies dat ja. Inderdaad. Ja. ja, ja. ja. <laughs> nee, maar Leone is, is natuurlijk ook leeuw in, in het Italiaans, dus. Dus ja, daarom, daarom, dus nee, dat was een mooie link, en heel veel mensen associëren het inderdaad of met Sicilië of met de maffia. Ja, ja, ja. Nou ja, goed, weet je, dus ik hoop dat, dat ik er nu ook mee geassocieerd word als in uh, mooie liedjes schrijver Ja, ik maar goed, uh, ik, ik haalde net aan uh, natuurlijk dat je uit, uh, uit de hiphop scene uh, destijds kwam natuurlijk, en dan uh, ja. uh, kom je nu met een, uh, een maffianame. Ja, ja, dat is nog wel inderdaad weer het stereotype, daar heb je wel gelijk in, maar ja goed, weet je wel. Uh, tot nu toe, uh, hij valt op zich wel aardig en uh, ja. hij blijft ook lekker hangen bij de mensen. Dus uh, nee, ik denk wel dat het een goede keuze is geweest. Ja, dat, uh, nou, daar ga ik ook van uit. En uh, nou ja, die associaties moeten de mensen maar niet maken, die ik maak dus. Nee, ja, nou ja kijk, en, en dan lees je de naam en dan hoor je uiteindelijk de liedjes en dan krijg je toch weer van, hè? Ja. Ja, dus ja, ja, dat ja. maakt het ook wel weer leuk. Ja, want dat was destijds een Busy Biz, geloof ik, hè? Een Busy Blaze, inderdaad. Bus okay, ja, ja. Kom, ja, ja, ja, ja ja, ja dat, dat klopt. Ik heb er ook nog gewoon echt een tatoeage van staan op mijn arm met Busy Blaze erop. Nou ah ja, dus... het, het, het, is, het is toch een... Uh, hey, waar je ooit begonnen bent, zeg maar. Ja, precies. Daarom. Dus ik dacht ook van, nou, ik zet het er gewoon... Ik vereerrig het gewoon. En ja. het is gewoon een stukje van mij. En uh, ik heb er heel veel leuke dingen mee gedaan in die tijd. En uh, ja, soms is het gewoon tijd om, om, om uh, ja, jezelf in nieuwe ja. wateren te begeven. Ja. En uh, zodoende. Een beetje, uh, laten we zeggen, de, de volwassen koor. Ja, Precies, of, ja. nee, inderdaad. Ja. Hey, en, um, ja. Nou wij kunnen mensen jou volgen. Ja. Um, nou, ik ben op elk social media kanaal, dus dan hè, de, de, de Facebook, uh, Instagram, uh, TikTok hebben we tegenwoordig ook natuurlijk. Ja, en je ja, moet gewoon ja, ja. meegaan met de trend. Ja. Uh, daar uh, kan je me overal vinden, gewoon onder Corleone. En dan een puntje tussen Cor en Leone. En dan zie je mij gelijk staan. Ik sta sowieso bovenaan de lijsten overal. Uh, want uh, ja, er zijn niet heel veel mensen die zichzelf zo noemen. Dus daar ben ik wel blij mee. Het is ook nog wel een redelijk originele naam. Dus uh, zoek mij gewoon op onder Cor Leone. En dan, uh, dan vind je mij overal gewoon gezellig. Dat gaat ongetwijfeld goed komen. Hey, uh, YouTube, uh, doe je daar nog wat bij? Jazeker, ja. Nou, alle video's, of tenminste alle singles die uitkomen, daar is, uh, daar is ook een video van. Ja. En uh, ik zou zeggen, type ook gewoon op, uh, nu voor, op, voor nu dan op YouTube in Corleone, dit is van mij. Want daar hebben we echt een prachtige video van geschoten met uh, wat opkomende acteertalenten, die uh, 11 en 12 jaar oud zijn. Dus echt ontzettend leuk. Ja. Uh, nou ja, en dan zie je de rest van de video's natuurlijk ook gelijk staan. Dus dan uh, kan je misschien gelijk even een tripje maken langs alle video's. Ja. Nou ja, uh, wie zegt, wie zegt uh, misschien zien we elkaar nog eens uh, ergens in rotje Noord. Ja, ja wie uh, weet. Ja, ik ben er ja. vaak te vinden. <laughs> ja, ik, uh, ik, ik ook. Dus ik kom er vandaan, uh, koorden. Dus, uh, oh, leuk. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, nou, jij, jij bent de andere kant op gegaan. Jij denkt, ik ga ja, op, op, ja. Ja, gewoon daar komen wonen uiteindelijk? Ja, ja, ik, uh, ja ik, ik woon hier uh, ja, nou ja, al een jaar of twintig hier in Noord-Holland. Dus, uh, Oké. Okay. Dus, ja. Okay. Ja, het is wel gezellig ook altijd daar dus. Ja, nou ja, ik, ik, ik weet niet in welke zijde van Rotterdam dat jij zit, daarom, dus... Uh... Ja, nou, richting het zuiden. Ah, oké, okay. ja, ja, ja. <laughs> dus Rotterdam-Zuid. Ja, nou, ik woonde net aan de andere kant van de Maas. Oh, oké. Okay. Wel, wel er tegenaan. Ja. Dus uh, ik, uh, voor mij was het, uh, nou ja, wat is het, drie minuten lopen naar de, uh, de Willemsbrug en... Uh, dan zie je ja, die mooie nou, dat, maar... plaatje, dat plaatje, dat is toch een plaatje die je nergens anders in Nederland ziet, zeg maar, zo met de bruggen en zo. Dus met die bruggen? Nee, dat, uh, dat is inderdaad waar. En uh, later is die Erasmusbrug er natuurlijk bij gekomen. En, uh, ja. Ja, en zeker als je dat s'avonds ziet. Uh, ja, schalig. Ja, gewoon... tegenwoordig ook de skyline natuurlijk, hè? Ja, ja we ook nu ja, tegenwoordig. Ja. Dus, uh, het wordt echt een metropolis nu. Ja, het is, uh, ja ik, ik moet zeggen, een bepaalde stukken uh, ja, is, is Rotterdam gewoon prachtig. Ja, zeker weten. Ja, het is wel een beetje, een beetje druk en uh, het wordt steeds uh, wel onpersoonlijker ook, omdat er ja, ja. hoeveel mensen zijn. Ja, het, uh, het wordt, uh, laten we zo zeggen, het wordt te druk. Ja, ja, ja. Echt een internationale stad nu, hè. Ja, ja, ja. Dus, uh, Maar oké, okay, nou goed. Uh, in ieder geval blij dat je gewoon je geluk hebt kunnen vinden dan in, uh, in Noord-Holland. Dat is ja. natuurlijk mooi. ja. Dus uh, ja, voor mij uh, is het ook wel fijn om uiteindelijk te denken bij mezelf, nou laat ik ook le le lekker een beetje ergens waar het iets rustiger is. Ja, uh, uh, wonen. De, de, de kans was er maar. Ja, ja. ja klopt. Nee, ja, uh, maar ja, goed, als je je, je situatie zeg maar, met iedereen die ik ken en alle muzikanten waar ik mee werk en ja, maar... alles wat ik doe aan deze kant is, ja, dan is het gewoon nog even niet de tijd. Ja, klopt. Dus, uh, maar goed, weet je wat ik zeg Er is hele mooie muziek uitgekomen En er gaat nog veel meer mooie muziek uitkomen Ik dus wou net zeggen, en, een... uh, niemand weet wat de toekomst biedt Daarom, daarom Zo is dat, zeker weten Kijk, hey dan ga ik uh, Ja, jouw nummer draaien, als jij hem aankondigt, Dan gaan wij ja. hem inzitten Heel leuk, oké, okay. nou lieve mensen Hier is de nieuwe single van Corleone Genaamd, dit is van mij Ja, en ik ga ermee mee inzitten Leuk, dankjewel. Hey, dankjewel, Cor. En uh, ja, heel goed weekend. Ja, oh en dankjewel. En een hele fijne avond ook nog. Hé, hetzelfde, man. Dit is dankjewel. Hoi, hoi. Hoi. Dit is voor ons, dit is voor mij. Soms weet ik niet zeker waar ik heen moet gaan. Want het leven is onzeker. Maar het maakt niet uit waar ik zal gaan of staan. Want één ding daarin is zeker waar ik ga, ben ik met je Ik laat het stoer zijn, los En zal open zijn voor jou En eerlijk zijn in wat ik jou wil geven Want als ik weer waar jij bent, wil ik daar alleen maar zijn En als ik even weg ben, ben je toch altijd dichtbij Want dit is voor jou voor dit is voor jou en mij Dit is voor ons, dit is voor mij Weet soms niet te zeggen Hoe ik me echt voel Maar bij jou kan ik mezelf maar zijn kan ik mezelf zijn En wat er ook is Jij begrijpt hey, wat ik bedoel Dus we springen in het diepe Samen komt het toch wel goed Ik laat het stoer zijn los en zo open zijn voor jou. En eerlijk zijn in wat ik jou wil geven. Want als ik hier bij jij ben, wil ik daar alleen maar zijn. En als ik even weg ben, ben je toch altijd dichtbij. Want dit is voor jou en mij. Dit is voor nu en voor altijd. Wil ik daar alleen maar zijn en als ik even weg ben, ben je toch altijd dichtbij. Want dit is voor jou en mij, dit is voor nu en vooral, dit is voor jou en mij, dit is voor ons, dit is voor mij, want dit is voor jou en mij, en dit is voor mij, dit is voor dit is voor jou en mij, dit is voor ons, dit is voor mij. Ja, dat was hier dan Corleone en uh, ja, dit is uh, van mij. Wij gaan verder uh, met uh, Belinda Kiner en zij hebben het over zeven oceanen. Ik zou zeggen, blijf erbij tot zeven uur entertainer tot Mijn naam is Fred Heijs. ik zou zeggen, een hele goede avond. En als je hebt gegeten, dat het nu wel mogen bekomen. Mijn ogen is blauwer dan blauw en het voelt als een deel van mijn leven voor jou.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 Water valt op een wiel draai Ja, Kiner en dat allemaal met zeven oceaanden. Ja, we, we maken zelf maar het zonnetje. En dat doen we met Julio Iglesias. Un canto caliciae. Eu quero che tanto E ainda non lo sabes <middels> Eu quero che tanto Terra do un país Keroa's a tua Schijnen. ...met de stem van Julio Iglesias... Okay, ...en u canto... ...en het ...entertain of uur tot gelukkig... voor 7 uur vanaf de tolweg Gina, ...hier in Zandvoort. Ik zou zeggen, blijf er nog lekker bij... ...en uh, vanavond natuurlijk de bloemenkoers ...over de binnenweg uh, van Heemstede. Dus ja... Uh, ...heb je niks te doen, dan gaat er lekker naartoe. Uh, wel eventjes een uh, dikke jas erbij aan... En, uh,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 is een foto waar opa op staat en die andere man, dat is een maatje, opgegroeid in dezelfde straat, lijkt in jaren er heel lang geleden, maar het komt me toch zo bekend voor, als ik af en toe heel even weg droog, is het net of ik opa weer hoor, Amsterdam, daar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 Dam van toen en van heden is een stad met een tijd meegegaan. Maar een mooi. dat was hier dan Peter uh, Manier in uh, Amsterdam, daar ben ik geboren. En als het goed is uh, zijn uh, ja, de, de, de, de, de, de, de stoet eigenlijk. Vanuit Binnenbroek zijn ze weer gestart. Vanaf de Prinselaan uh, Rijstraatweg uh, Lineushof richting Heemsteden de Heerenweg. En uh, daar zullen ze ongeveer al om rond 5 voor 8. Dus, uh, ik zou zeker zeggen, uh, niks te doen. Jas aan en uh, ga lekker kijken. De binnenweg Heemsteden mooie bloemenkorschel. Ja, dit was het dan. Deze Rotterdamse Hilgersbergse zangeres Anita Meijer en Why tell me why. Hey, dit is een, uh, Ja, ik ga nu een verzoekje draaien. En, uh, ja, dat is uh, mijn schoonmoeder en uh, ja, <tiekt> uit het raam. Speciaal op bezoek. En dat gezongen door Ronald. Lalalala. Lalalala. Lalalala. Het is vannacht. Hier is een keertje echt goed raak geweest We zaten wat te drinken Toen werd al gauw verrood. feest Nu lig ik in bed te draaien Visioenen in mijn hoofd Van mijn schone moeder die mij steeds Van mijn vrijheid heeft beroofd maar wat zie ik op mijn kussen? Nee, het lijkt wel of het braat. Een engeltje dat zegt, luister naar me, goede raad. Gooi oh, je yeah. schoonmoeder uit het raam en de ijskast erachteraan. Laat je eigen maar helemaal gaan. Gooi je schoonmoeder uit het raam. En de ijskast e erachteraan, laat die fles nou maar eventjes aan. Gooi oh, je yeah. schoonmoeder uit het rand En de ijskast e erachteraan, laat je eigen maar helemaal gaan Gooi je schoonmoeder uit het rand En de ijskast e erachteraan, laat die fles nou maar eventjes aan. Die nacht was Problemen zomaar opgelost. Nu is het zondagochtend. En we zijn weer flink de klos. Mijn schoonmoeder weer op visite. Zoals elke dag. En een goede reden dat ik een glaasje extra drinken mag. En ik denk weer aan. En me kussen Als ik even liggen ga Aan dat engeltje dat zegt Luister naar mijn goede raad. Gooi je schoonmoeder uit de drank En de ijskast erachteraan Laat je eigen maar helemaal gaan Gooi je schoonmoeder uit de drank en de ijskast erachteraan, laat die fles nou maar eventjes staan oh, yeah. Schoon moet er uit het rap En de ijskast erachteraan, laat je eigen maar helemaal gaan Gooi oh, je moeder uit het rap En de ijskast erachteraan, laat die fles nou maar eventjes staan Dan Laat je erger maar helemaal gaan. Gooi je zoonmoeder uit het raam. En de eerskast erachteraan. Laat die fles nou maar eventjes staan. Hatsé. Hatsé. En dat was hier dan Ronald. En had het over zijn schoonmoeder. En uh, wij gaan uh, ja, een volgende verzoekplaatje draaien. Ja, jij even wachten, eh, robot? Hey, hem eh, um, tegen Gens, eh, wilde jij horen, Jeroen? Ik zou zeggen, hier komt hij. Only the strong survive. En ik zou zeggen, blijf er lekker bij. Tot zeven uur. Entertainment for you. Sitting there, alone. Crying your eyes out, baby. While everything is going wrong. You know A lot of trouble in life. Uh -oh. No, the strong survive. Wake up and get yourself an education. You keep your family alive. Get away from no all those negative situations. Keep your soul alive. 'Cause the strong survive. Get up, get up, get up. Get up. Only. Titel van deze plaats, JMT Gens en dat aangevraagd door Jeroen. Jeroen, leuk dat je luistert en dat je er weer bij bent. Stefan Zandvoort 106.9 en DHB plus 6A. Meneer. En zo is dat, ja? Hallo? Ik zou soms even op mijn rug willen kramen. Na, strakjes. Het <lacht> is Mr. 305, second in Pitbull You know the head 75 Street Brazil. What is here is to be called coyote. Kill I guada, Omega, and this how we do it. No, no, three, one. I know you want me, want me. You know I want ya, want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya I know you want me You know I want ya 1, 2, 3, 4 1, 3, Stick to the top on my way to the top Pit got it locked from goose to the lock the R.I.P. are big and that he's not but damn he's hot so Label flop but Pit won't stop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 It, with a monkey, look like King Kong Welcome to the crib, real fast That's what it is, with the women down here All they don't play games, they off the chain And they love to do everything and anything, anything. And they love to get it in, get it on a, All night long I night long Whoa.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 Ja, zoals je hoort is tijd van komen en tijd van gaan. Het laatste verzoekje is gedraaid. En die was aangevraagd door Ranoet trouwens en Pitbull. Volgende week zijn we er even niet bij. Dus volgende week Koningsdag zijn we tenminste, Ik ben er niet bij. Zandpoort op zaterdag wel, maar ja. van 2204 is er wel, maar zonder mij. Ik zou zeggen, wees voorzichtig ga vanavond lekker de baat in de bloemencorso in Heemstede, het binnenweg. En uh, ja, als eindhalte natuurlijk de gedempte oude gracht in Haarlem. Daar, uh, daar kunt u zich uh, dus ook de uh, uh, bezichtigen van de trouwwagens. Uh, want daar, uh, ja, dat is het eindstation natuurlijk. Daar, uh, daar worden ze dus uh, ja, op linie gezet. In de goede zin natuurlijk. Dus ja... Mocht het vandaag niet lukken, ja, dan kun je altijd nog uh, eventjes naar uh, halen. Ik zou zeggen, bedankt voor het kijken bedankt voor het luisteren. En uh, ja graag over twee weken, dan hoor ik en zie ik u weer. Ik zou zeggen, een heel goed weekend. Hou het droog. Let een beetje op elkaar en uh, hou het rustig. Ik zou zeggen, tot dan. groetjes, bye.